Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Wakku Wakku in Utrecht gaat voorlopig niet meer open. Dat restaurant checkte de QR-codes van gasten niet. En daarom moest Wakku Wakku gisteren van de burgemeester al dicht. Tientallen mensen die het daar niet mee eens waren, gingen gisteravond op de stoep voor de zaak zitten. En als we dit blijven doen, zijn we een voorbeeld voor de rest van Nederland. En dan krijgen we meer ondernemers, zoals trouwens, ja. dus die zeggen: ja. Tot hier ja. en niet ja. verder! Volgens het ANP heeft de gemeente Utrecht nu de sloten van de zaak vervangen, zodat die niet opnieuw open kan. Bij invallen op een woonwagenkamp in Breda en op andere plekken in de stad zijn zes mensen opgepakt. Het zijn vijf mannen en een vrouw. Ze worden verdacht van drugshandel en het opzetten van een drugslab. De politie is het woonwagenkamp nog steeds aan het uitkomen op zoek naar wapens en drugs. Een jongen van 17 is opgepakt voor het lastigvallen van drie vrouwen in Deventer. Bij twee slachtoffers gebeurde dat in een park. Eén van hen raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Een derde vrouw werd ergens anders op straat hardhandig van haar fiets geduwd. En een hoogleraar seksuologie uit Amsterdam heeft één groot doel... ...de clitoris in de biologieboeken krijgen... Pas na onderzoek in 1998 is bekend dat de clitoris veel groter is dan wat je aan de buitenkant van het lichaam ziet, zegt de seksuoloog. Juist omdat je het niet aan de buitenkant kunt zien, moet je er onderwijs in krijgen. Jongens ontdekken eigenlijk vaak vanzelf wel hoe lekker het is om hun eigen piemel aan te raken. Nou, meiden hebben die mogelijkheid eigenlijk niet zo makkelijk. En ja, Het is ontzettend belangrijk om te weten hoe je genitale anatomie in elkaar zit. Wil je ook kunnen genieten van seksualiteit? Volgens haar is er nu maar één biologieboek in Nederland waar de clitoris goed in staat afgebeeld. En er moeten echt veel meer biologie methodes volgen, vindt ze. Het weer. Best wat zon. wordt zo'n 18 graden. Morgen neemt de wind toe. Aan de kust kan het stormachtig worden met zware windstoten. kan ook wat regen vallen. En het is dan nog maar een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB.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 Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht, ja, hele goedemiddag lieve luisteraars. Het is, het is uh, dinsdag vandaag alweer. van september en het is weer 12 uur en uh, Luus aan de overkant en Jan aan deze kant gaan en de oh ja, komende twee uurtjes. Ja. Hallo Luus, welkom weer, gezellig dat je er weer bent. Ja, ik ben net binnenzeilen. Nou, nah, maar mooi op tijd toch. Ja, wat gaan we doen? Ja, het proeft recept natuurlijk. We gaan wat uh, leuke muziek uh, voor u draaien. We hebben nog wat, uh, wat nieuwetjes. We hebben een weerbericht van artiest voor de dag. En uh, kortom, uh, ja, wilt u reageren? Doe dat eventjes. Uh, en uh, dan gaan wij... Uh, uh, er is nog eens een plaatje voor u draaien als u dat graag wil. Maar laat ons even weten dan. Maar ja, zoals hij is gezegd, uh, we gaan uh, veel muziek uh, doen, ook weer met oudere nummertjes. En uh, we beginnen eigenlijk met een heel oud nummertje, dat is uh, La Mer van Taranay. La Mer, Mer qu'on voit danser, le long du Golfe Clay.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 bergères d'azir Infini Voyez Près des étangs Ces grands Roseaux mouillés Vous Voyez Ces oiseaux blancs Et ces maisons rouillées La mer Aberrassé le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour, la mer a bergé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs.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 Fini. Vous voyez, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez, Allé. ces oiseaux blancs et ces mouillers. maisons C'est mon cœur pour la vie. Jean-Lautre ja. René was dit, uh, Labert. een uh, dan uh, achter onze eigen Noordzee zou ik maar zeggen: zo. Ja, toch? Dus. Ja, we hebben gelukkig vanmiddag weer internet uh, hebben we ontdekt. Gelukkig weer, want het was vorige week even behelpen. Dus we kunnen de meest actuele dingen weer aan nu wereldkundig gaan maken. En dat, uh, gaan we dan, dat hopen we dan ook te kunnen doen. Uh, we gaan verder met een, een lekker ritmisch nummertje. En uh, Jermaine Jackson en uh, ja, Pia Sedora. Jermaine Jackson, uh, dit, uh, Jermaine Jackson en Pia Sedoren waren dit. Jermaine Jackson, één broertje van de muzikale familie. En dat uh, is een hele grote hit geweest dit. En, uh, een lekker nummer trouwens, een aantal jaren geleden alweer. Uh, we hebben uh, met, even kijken, vrijdag 1 oktober uh, de week van de ontmoeting. En uh, er kunnen ouderen in heel Nederland en uh, tijdens de nationale voorleeslunch luisteren naar een mooi verhaal. Uh, dit jaar is het uh, verhaal geschreven door mensen van Keulen. En ook in de bibliotheek hier in Zandvoort kunnen de ouderen terecht voor de nationale voorleeslunch. Dat is een heel leuk initiatief, dit, Lus, vind ik. Ja, ja toch? In deze, ja. Ja. De bibliotheek organiseert de nationale voorleeslunch in samenwerking met het uh, Pluspunt Zandvoort. En uh, Deze vindt plaats op vrijdag 1 oktober van half 12 tot 1 uur. En de deelname is uh, geheel gratis. Het belooft een mooie middag te worden... waarbij de wethouder Geert-Jan het verhaal komt voorlezen... en er vervolgens tijdens de lunch genoeg tijd is om gezellig na te praten. Wat leuk allemaal. Het programma is als volgt zoals we het hier hebben staan. Om half twaalf welkom en de mensen begeleiden naar een plaats... ontvangst met koffie en thee. Kijk eens wat een heerlijkheid allemaal... 12 uur voorlezen van het lunchverhaal door wethouder Gert -Jan Bluis. Uh, van kwart over 12 tot 1 uur hebben we de lunch uitreiken, samen eten en napraten over het verhaal. En om 1 uur zijn de festiviteiten weer ten einde. Uh, aanmelden, uh, de deelnemers aan de voorleeslunch dienen zich vooraf aan te melden. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen. Dat klaar ligt bij de balie van de bibliotheek Zandvoort. Of door een e-mail te sturen naar e.elfrink.nl en l.ouderdijk. Uh, en opgeven kan tot en met 29 september. Dus dat wordt haasten. Wel ja, toch? Ja, dat mag. Dat, dat, dat wel. Maar goed, en, we en, hebben de dag wel. nog. En ja. uh, over, uh, over de nationale voorleeslunch dit nog even. De leescoalitie ligt toe. Uh, door het organiseren van een nationale voorleeslunch... willen wij laten zien dat het voorlezen van een goed verhaal. veel plezier verschaft aan mensen van alle leeftijden. Voorlezen is een prettige en gemakkelijk toe te passen dagbesteding die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor ouderen. Voorlezen kan ook een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen wel verkeren. Het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en is vaak ook aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Uh, ook kunnen sommige ouderen door een visuele beperking niet of makkelijk meer zelf lezen. En door voorgelezen te worden kunnen zij toch genieten van verhalen. Dus dat uh, vind ik een heel leuk initiatief. En uh, ik hoop dat heel veel mensen zich gaan opgeven. Kunnen nog kunnen opgeven uh, voor vrijdag 1 oktober. We gaan uh, verder met muziek. Maar die was dat, Cosette was de Vita. En we gaan er nog even voor, we is juist over de voorleesmiddag. En uh, ik zal nog even de, uh, opgeven waar, uh, het adres opgeven waar je kan aanmelden. Dat was uh, e.elfrink.plus.zandvoort.nl. En uh, l.oudendijk.plus.zandvoort.nl. En uh, je kan je opgeven tot en met uh, 29 september. En uh, Lucia uit de vorige week had het over Herman van Veen die je zo goed vond. Ja, ja nou, speciaal voor jou deze week twee nummertjes meegenomen waarvan we hier de eerste gaan doen. Door een toeval kwam jij in mijn leven, en het bericht. Ik zeg je niet wat je voelt me betekent, omdat er domweg geen woorden voor zijn. Ik ben doorinzaak. Nou weer blij te maken, was het het eerste nummer van Herman van Veen, wat ik voor had meegenomen. Hebben en Hou heet dat. Je kende hem niet, Lus? Nee, nee, dit nummer ken ik niet. Erg van. mooi, hè? Ja, maar jij hebt de hele collectie, heb ik net gehoord. Ik, ik heb, uh, ja, een beetje de hele collectie van Van Veen en hij heeft zulke mooie nummers gemaakt. Het tweede nummer ga ik zo meteen draaien. Dat was vorige week al toegezegd, dat was het nummer Fiets en die ga ik zo meteen draaien. Maar we gaan eerst gaan we iets uh, instrumentaal doen, een heel aantal jaartjes terug. ZZ en uh, de maskers en uh, La Campacha. Zes en de maskers Nederlandse groep uit, uh, van, ja, de zestigers onder ons die weten ze uh, zeker nog wel te herinneren. Het, was, het waren toen de jumping jewels uh, zes Zet en de maskers en uh, meer van deze groepjes en uh, dit nummer was La Comparsa. Uh, had jij wat gevonden, Luus? Nou, ik zit een beetje te, te, te kijken of er iets leuks te, te doen is in de omgeving, want ja, het, de, de herfst is er en het weer wordt wat minder. Maar er zijn best nog wel leuke dingen te doen. Je kunt ook naar uh, de Pathé in Haarlem. Daar uh, speelt een film vanaf vandaag en die heet The Father. En dat is een uh, film, dat, uh, The Father is een, fa een fascinerend portret... van een man die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. Uh, de briljante vertolking van uh, Anthony Hopkins... van onder andere The Silence of the Lambs... Uh, laat je geen moment los. Olivia Coleman uh, van onder andere de Crown, als zijn dochter Anne, maakt zowel haar onmacht als haar liefde tastbaar. Anne zoekt opnieuw en verzorgt ze voor haar dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp afwijst. En ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We beleven het verhaal. Uh, door zijn ogen en voelend zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd. De vader won de publieksprijs op het filmfestival van San Sebastian en Hopkins wordt alom geprezen voor zijn verbluffende prestatie... en wordt zelfs getipt voor een Oscar. Florian Zeller verfilmde zelf zijn gelauwerde toneelstuk... dat onder andere op het West End en Broadway te zien was... Die film is er dus vanmiddag van uh, kwart over twee tot uh, uh, zeven minuten over zes. Uh, over vier duurt die dan. En dan vanavond om half acht tot uh, zeg maar half tien. Dat is een in pathee inhalen. Ja, het, in, uh, het lijkt me een hele leuke film om iets uh, om kennis te maken met wat er nou eigenlijk precies gebeurt bij, bij uh, mensen uh, die uh, gaan dementeren. Het begin daarvan. En uh, hoe dat zich allemaal.. Uh, uh, Ontvouwd? Ja, en dat dan met Anthony uh, Hopkins uh, in de ja, rol, dat rol moet het al gigantisch zijn. Dat moet echt helemaal fantastisch okay, zijn. Oké, nou, Ga zien die film, zou ik zeggen. Dankjewel, Lus, en uh, we gaan verder met iets hedendagers dedendagers Draagwoord. mensen. In mancher Stad, schönes Licht am Meer am Funke. Nur een kleine Eule is nog warm. Sie geniet die leeren Straßen. Alles so schön ruhig en still Ja, wenn al die Spaken schlafen, kann man tun und lassen, was man will. Dat mag dat kent Und Sieht paar Frankfurt-Ultras mit großen Adleraugen Am Tag sind die Straßen getehrt, doch nachts sind sie auch noch gefedert, verdammt sie ist Jäger, man trifft sie im Hafen, missüchtig nach Hasen und dreht sie in Papers. Eine Nacht zwischen Wahrheit und Lüge, eine Nacht zwischen Wohl oder Übel Sie will einfach nur spielen, hat kein Klavier, doch Red Bull verleiht Flügel Vor über 10 Millionen Jahre Hat die erste eure En dan is zo. En dan komt om is het dagelijks niet. Dat maakt het Materia was dit. Euh, lekker nummertje. Euh, Pluspunten hebben natuurlijk zo eigenlijk al een, een leuke plaats in onze samenleving in Zandvoort. weten euh, euh, toe te kennen. Want het is natuurlijk een mooie organisatie die heel veel doet. Uh, maar pluspunt is, uh, uh, we hebben vacatures zie ik hier, Luus. en pluspunt, dat is de welzijnsinstelling uh, voor Zandvoort die ervoor zorgt dat het voor iedereen goed wonen en leven is in Zandvoort en dat iedereen eigen kunnen meedoen aan allerhande activiteiten. Uh, nou hebben ze wat, uh, wat hulpjes nodig, begrijp ik hier. Want wil je jouw talent inzetten en helpen om pluspunt breder op de kaart te zetten? Bruis jij van ideeën als het gaat over de inzet van social media, storytelling en het bereiken van deelnemers en vrijwilligers? En ben je ook een creatief supertalent die in een handomdraai sprekende posters en flyers kan maken? Ben je wild van fotografie en wil je jouw talent graag inzetten voor het goede doel? Meld je dan aan en word PR-vrijwilliger. En zet jouw vaardigheden in voor een organisatie die midden in de samenleving staat. Dat is een leuk idee, zeg. Als je toch wat wil gaan doen voor het vrijwilligerswerk. Ja, toch? Ja. Uh, aanmelden of meer informatie, dat kan via de PR-coördinator Jonan de Meijer. En uh, dat is haar adres. E-mailadres is j plus... Zanver.nl. Ik herhaal J.meijer.pl.zanver.nl. En even de zaakjes, je komt te werk in een team van 2 à 3 vrijwilligers. En dat bij deze. We gaan verder met een Nederlands nummer. Uh, heel mooi nummer van uh, nou, gaan we even luisteren.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 Now I want to do it all for you Right here zo'n mooi nummer vinden van uh, Bajsjan Raghas. He? Ja. Heerlijk. Mooi gezongen. Dat was uh, toen het, uh, in het programma van uh, de beste zangers van Nederland. En dan ja, gingen ze elkaar een nummer zingen. Zo'n uh, mooi programma. Daar vind. heeft hij dit uh, gezongen. En heel ja. mooi vertolkt trouwens. hoor. En, uh, ja. Schitterend om te horen. Luus, had jij wat gevonden voor onze luisteraars? Ik, uh, ik heb wel iets gevonden dat ik denk van dat is wel leuk, omdat je... Uh, uh, misschien wel dagjes uit wil. Want uh, ik heb gekeken op Caprera. Maar dat is niet... Uh, ja, alles is meestal afgelast. Of gaat gewoon niet door. Maar ik denk van ja, een dagje petten. Dat is uh, een uurtje rijden hier vandaan. En er zijn ook best hele leuke fietsroutes te doen. En wandelroutes. En dan uh, je kan... Uh, je hebt midden in petten. Er liggen drie waterpartijen. En uh, de tankvallen noemen ze dat. En ze waren onderdeel van de antwoord. Atlantic Wall. Uh, ook heb je de piramide van Petten. Uh, je, de, dat is een, die kan je beklimmen. Dat is een 26 meter hoge panoramaduin. En daar kun je genieten van een prachtige omgeving van uh, Petten... Ook heb je daar de Hondse Zeewering. Het is er uh, heel leuk om daar uh, een dagje rond te wandelen. En niet zo ver van hier, natuurlijk. En niet zo ver van hier. Ja, leuk om te doen. En Noord-Holland uh, even doorrijden uh, is erg mooi. Dus, uh, uh, Noord-Holland op hele mooie plekken, Ja. Hoor. Zeker wel. Nou, leuke tip voor de luisteraars, dit. Ja. Dankjewel,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 Dat niet voor ons zingen, Lucitee, want wij zijn hier voorlopig nog wel eventjes tot uh, een uurtje of twee, toch? Ja, ja, ja zeker gezellig, wel, ja, dus voor ja, ons zeker is wel. niet voor toepassing eigenlijk. Zeg, nee. heb jij het van de week nog meegekregen dat onze premier wordt uh, bedreigd? Ja, wat erg. Ja, dat is toch afschuwelijk. Ons kleine landje, en nou zo'n premier eigenlijk, ja, demissionair ook nog. Ja, erg, Ja, hè? toch, ja, ja dan je ja, dus... daar, Hebben ze toch wel zondag uh, iemand uh, ...gearresteerd daarvoor. Oh. En dan wel de, uh, nou, een Haags raadslid... Hij, uh, ...genaamd Arnold van Doorn... ...die is afgelopen zaterdag gearresteerd... ...in verband met uh, dreiging van uh, Mark Rutte. Hij, ze hebben hem aangehouden... ...op verdenking van het voorbereiden van een moordpoging. Maar hij liep dus in de buurt... Uh, ...waar op dat moment ook uh, Rutte was... En vanwege de aanwezigheid van het demissionair premier was er ook beveiliging aanwezig. En hun oog viel dus op deze Haagse politicus. En d uh, die volgens de DKBD uh, verdacht gedrag vertoonde. Dat is niet geloof. En daarop werd hij aangesproken en aangehouden. En op verdenking van het voorbereiden van een moordpoging met als mogelijk doelwit Mark Rutte... werd hij dus... Uh, Opgepakt. Ook weer en, vrijgelaten uh, nu. Ja, en zat een nacht vast en werd maandagmiddag na politieverhoor weer heen gezonden. Nou, nou ik heb mensen die minder gedaan hebben, drie dagen vastzitten. Maar, ja, ja, ja, ja, goed, maar het is, ja, niet, uh, is niet bewezen. Bereiken, dus. Het ja. is nog niet bewezen dat hij dus ook inderdaad... Uh, leuk, die politiek van je vrienden moet je hebben, ja, maar hebben. Ja, het is zeggen. een rommeltje, het is een rommeltje. En dan heb je ook nog Mona Keizer. Ja, ja, ja. En, en is, al dat gedoe. Het is allemaal niet leuk, we hebben een uh, leegloopkabinet hebben we hier. Ja, oh ja. Een leegloopkabinet. Het valt allemaal over alles heen en uh, ja. er wordt maar wat. Uh, Vroeger hadden we het over uh, Kok 1, Kok 2, balk in de 1, 2, 3. Maar we hebben gewoon een Rutte leeglopen. Dat is toch ja. wel leuk natuurlijk. Weinig ja, kan... ja, leuk uh, voor de geschiedenisboekjes later. Ja, ja uh, Ali is ook weer Alio's dan weer wat te klagen Ach, geloof ik. Ook okay, hij, ja. ook okay. hij. Het is ook een echt door Oh, oh. Echt, sommige mensen echt raar hoor, die echt op een hele rare manier geld verdienen, hè? Ik heb veel gezien, maar dit slaat echt alles. En toch, ik heb werk voor die. Dus daarom ga ik even bellen. Ja? Ja, hallo? Hallo, met schrik ik? U praat met de Ali Isra met Arnhem. Met wie? Met Ali Isra met Arnim. Ik praat nu met de Els? Ja, dat klopt. Ja, ik heb, ik heb begrepen, u, u kan maken strafwerk. Ja, dat klopt. Er staat advertentie, u uh, moet je stra ja? strafwerk schrijven voor school. Ja. Enorme hoeveelheid ja. uh, en je hebt daar niet zin in, je, ja. jij gaat maken voor kleine vergoeding. Ja, is goed, ja. Ja, hè? ik heb en goeie... u heeft strafwerk? Wat zegt u? U heeft strafwerk? Nee, mijn kinderen. Oh, oké. Okay. Ja En ik kan zelf niet maken, want die hebben echt een moeilijke vraag gekregen. Ik ja. Be ik begrijp sowieso niks van die. Ja. Dus uh, ik wil misschien aanbieden dan het aan, aan, aan u die strafwerk. En wanneer uh, moet het af zijn? Uh, volgende week. Als u een koopietje nou, wa maakt... Wacht even oh. hoor, want ik, ik, mijn kinderen die schudden af van nee. Die ene is voor maandag, maar die andere moet morgen al af zijn. En dus is die moeilijkste. Gaat dat lukken, denkt u? Oh, ja, dat, ik weet niet waar u woont. Ja, Arnhem. Ik zei al. Ja, dat, dat is een beetje ver weg. Maar u, hebt, u, heb... u bent ervaren strafwerkschrijver, staat hier. Ja, ik heb vroeger heel veel gedaan op school. Ja, u heeft vroeger altijd de straf gehad? Ja, op school, ja, toen ja. ik nog uh, puber was. Uh, ja. Toen u nog wat? Toen ik nog puber was. Op puber. Ik ja. was puber. Oh, je bent ook puber geweest? Ja, ja. Oh, en waarom kreeg je die strafwerk, mag ik vragen? Toen. Ja? Gewoon omdat ik uh, niet oplette en uh, brutaal was en zo. Maar nu, u bent inmiddels, u hebt uw werk van gemaakt? Ja, ik kan me voorstellen als dat uh, iemand veel strafwerk heeft en ja. daar geen zin in heeft. Ja. Ja, dat is toch, uh, ik dacht, uh, misschien een goede oplossing, hè? Dus u was vroeger ook blijven met die strafwerk, zeg maar? Nee, dat niet. Oh, maar die is veranderd in, in, intussen. Ja, ja, ja. Dus je bent van school afgegaan en denkt van nee, ik mis iets. Die strafwerk. Nee, nee, nee, nee, valt er mee hoor. Oh, dat niet. Oké, okay, nee. Ik ook weer uh, voor de grap een beetje bedoeld. Oh, een grapje. Maar ja, is, een is het is wel serieus of niet? Want ik moet wel, uh, als ik opstuur, ik moet wel die goede antwoorden terugkrijgen. Hè? Ja, maar wat voor. Uh, waar gaat het over dan? Nou, ik heb bijvoorbeeld een de wiskunde. Ja. Heb ik in, uh, van mijn, die is van mijn oudste zoontje. Ja? ja, die komt niet eruit. Die moet uh, uitrekenen in schuinhoek van Cirkel of zoiets. Ik weet niet oh, wat hij ja, is. Ja, ja, ja. Weet u wat hij is? Ja, maar dat is toch geen strafwerk, dat is meer huiswerk? Nee, maar. strafwerk, nee, nee, we hebben uh, strafwerk. Okay. Ja, want hij ja, komt ja. niet eruit. Ja, hij weet niet hoe, hoe hij moet uitrekenen die schuine hoek van die cirkel, daarom. Ja, ja, ik snap het. Dus uh, dit kunt u wat doen? Ja, ik weet niet, is dat voor uh, volgende week? Uh, ja, die is van volgende week. Daar mag je iets langer over nadenken, over het uitrekenen van die schuine hoek van die cirkel. Nou, weet je wat, Ik was uh, meer een grapje en ik bedoel uh, strafwerk gewoon uh, als schrijven, weet je wel. Dat je iets moet overschrijven of wat dan. Oh. Wiskunde zelf is ook niet echt de sterke kant van mij. Oh, een schrikunde? Want ik heb hier ook nog oh, schrik... Ah, dat wel helemaal niet. Oh, want ik, ik zoek ook de, de schrikundige afkorting van Osram. Nee, dat ken ik niet. Weet u niet? Ik heb uh, scheikunde laten vallen. Oh, waar? Dat is niet een van mijn sterkste kanten. Waar, waar, waar ligt die nou? Dat <laughs> is een leuk grapje, hè? Ik vind ook. Nou, en ik heb nog eentje. Dit is, um, um, is voor mijn jongste zoontje. Ja, die is echt een kleine clown in de ja? klas. Ja, waar die in de klas komt overleggen gaat hij cijfers achteruit. Oké. Okay, die ja. heeft, hoe uh, hem die? ADHD. Ja. En ja, die is echt een drukke jongetje. hè. Ja. En die had uh, die het mensen in de maling nemen. Hè? Dus je moet duizend keer opschrijven: ik mag niet mensen in de maling nemen. Is dat waar? Zegt u? Klopt dat? Ja, is dat zo? Ja, zegt waar. Ja, je moet duizend keer schrijven. Er mag geen spelfout in zetten, anders je moet je weer opnieuw beginnen. Oké, okay, ik snap het. Ja, die kunt u wel doen? Die is niet zo moeilijk, hè? En voor wanneer moet die? Uh, die is voor morgen. Maar uh, die mag in ieder geval, ik praat even met de juffrouw, kan, uh, uitkomen misschien overmorgen. Dan, ja. Dan kan wel, hè? Kijk, de dan... post die gaat niet meer, hè? Dus, nee, dus maar. morgen. Dan krijg ik het pas overmorgen. Dus dan kan, uh... Ja, dan stuurt u misschien weer terug, snel terug? Nou ja, oké, okay, dan misschien vrijdag. Ik denk het is niet zo'n probleem. Ik ga wel regelen. Maar ja, moet hij moet we het maandag wel inlezen, hè? Want vrijdag dan, uh, kan het niet bij u zijn, want. Uh... Dat oh, is echt een probleem, dan hè? Mm -hmm. Ja, die moet wel voor elkaar komen. Nou ja, hij kan het toch ook zelf schrijven? of uh... Nee, want hij, nee, hij, nee, hij, hij kan niet. Dat is die probleem. Hij kan wel schrijven, maar die spelfouten veel erin. En die mag nu juist niet. Ja, dat maakt niet uit, joh. Jawel, mag toch ja, niet Jawel, ja, want als je het niet doet, dan krijg krijgt nog meer strafwerk. Ik moet weer beroep op u doen. Dan ik blijf ik aan de gang. Hoeveel ja, kost het? Het en... is een beetje een raar verhaal. Uh... Ja, ik begrijp het. Maar. Uh, nee, maar weet je wat het is? Het is ja, er is beetje... meer water dan vis. Wat zeg je? Nee, laat maar, sorry. Ga verder. Nee, ik begrijp het niet zo. Het is, uh, ik, ja, ik vind het een beetje een vreemd verhaal. Uh. Ja, ik kan ook niks aan doen. Ik heb die niet bedacht. Ik maak die kinderen. Die kinderen komen terug met die strafwerk. Ja. Daarom. Ik heb nee. verder niet aandeling maar gehad. Maar ik vind het ook wel raar dat een uh, vader daarvoor belt. Uh. Ja, kijk. Uh, als ik zelf kon, ik had dat lang gedaan. Ja, maar ik heb ook niet verstand. Ik heb nooit wiskunde gehad. Schrikunde al ja, helemaal niet. Ja, overschrijven. Dat is niet zo moeilijk. En hoor. overschrijven, ik kan ook niet. Maar uh, wil u niet doen of kan u niet doen? Nee, ik wil het niet doen. Uh, sorry. U wil het niet doen? Nee, sorry. Uh, wat, wat was normaal die prijs geweest, zeg maar? Voor deze? Zeg je? Uh, wat was normaal, zeg maar, die prijs geweest voor deze als ik deze had gegeven? Ja, het ligt eraan hoeveel, uh, hoeveel werk ik eraan had gehad, hoeveel uur. Nou, wat rekent u, mag ik vragen? Wat ik reken? Ja, al... ja ongeveer uh, 5 euro per uur of zo. 5 euro, en, en die duizend keer kan ik die sturen dan? Alleen die? Dan doe ik die andere wel regelen. Nee, nee, laat het laat maar zitten. Ik vind het jammer. Dan ga ja. ik zeggen, tot ziens, en dus een het maar in Goda dan. Ja, Oké, okay, bedankt. Oké, okay, dag, dag. dag. Tot ziens. Hij blijft mooi. Hij blijft mooi, dus. hey, Geweldig. <lacht> hey, uh, ga jij wat voorlezen. Ja, Schiphol die gaat uh, testen of uh, varkens ingezet kunnen worden om vogels te verjagen. Ja. Want normaal worden op dat perceel uh, suikerbieten uh, geoogst... en op de resten die achterblijven na het oogsten komen inderdaad veel vogels af. En de komende weken zal met behulp van een vogelradar worden gekeken... of het aantal vogels dat het perceel aandoet... minder is dan bij percelen waar geen varken staan. Ik vind dat toch wel weer een... Inventief. Echt, hè? Ja, slim, toch? Echt zo slim. Zo wie, slim. Dat bedacht heeft, wie dat bedacht dat heeft... Dat noemen ze boerenwijsheid. Ja, toch? kan niet anders. Nou, afwachten tot het ja. een beetje helpt. He? Ja, laten we het <laughs> hopen, hè? Ja. The road is long With a many winding tongue That leads us to No where. So long Dit. En, uh, een leuk nummer, een mooi nummer, ja, over heel de jaren geleden. En weet je ook wel wat een lekker oud nummer was? En, uh, of heb je al wat te melden? Heb je wat gevonden, Lus? Ja, dat, uh, ik zit met verbazing te kijken. Ja, we weten natuurlijk wel dat de gas en de energie als een gek omhoog schieten... en dat we echt uh, uh, in de problemen komen. Maar kan een energiebedrijf uh, ook ziet gaan, wordt er gevraagd. En dat kan inderdaad, want dat is al vaker gebeurd... Onder andere in de Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen weken door de hele hoge energieprijzen al zeven energiebedrijven omgevallen. Uh, in Nederland gebeurde dat ook in, nege, uh, in 2018. Uh, krijg je nog gas en licht als een energiebedrijf verdwijnt? Uh, ja, dat is in de wet zo geregeld dat klanten van het vierde energiebedrijf door een ander bedrijf worden overgenomen. En vervolgens krijg je dan als klant een maandertijd om een andere leverancier te kiezen. Gas en licht blijft al die tijd gewoon geleverd. Uh, toch ben je de klos als het energiebedrijf fiet gaat. Het nieuwe contract wordt afgesloten tegen de hoofdprijs... en veel mensen gebruiken de energiemaatschappij als spaarpotje. Dus doe dat niet, waarschuwt Sanne de Jong van het uh, vergelijkingssite gaslicht.com. Zij vindt het leuk om honderden euro's als extraatje terug te krijgen... maar als hun bedrijf omvalt, krijgen ze niks... Dat zagen we ook bij de duizenden klanten van Energieflex. Ook ACM roept op om goed naar de termijnbedrag te kijken. Zorg dat het klopt, zodat je niet veel hoeft bij te betalen als je daar of af rekening krijgt. Ja, er is heel veel te doen met die energie ja, momenteel. Dat echt, niet alleen ja. daar, maar wat dacht je, van de benzineprijzen? Ja, die gaan naar uh, de 2 euro. Hè. Ik heb het al zien staan ergens. Ik denk van nou, dat zijn ja, gewoon het is, niet Het is schandalig als je goed, bij die is... pomp staat. Ja, ik vind het precies niet, niet zo erg. Want ik denk toch nooit meer de 25 euro. Dus dat uh, maakt er niks uit. Nou, dat maakt niks uit eigenlijk. Nee, het lijkt, uh, ja. lijkt erop dat je dwingen naar een elektrische auto. Op dat ja, manier. ja, dat misschien is ook een dat, beetje geweest. Of dat het nou helemaal is. Nou, of ik dat, weet dat weet het ook niet. helemaal gaat worden. Maar Ik goed, we gaan met het volgende nummer een beetje af... op het eind van uh, ons eerste uurtje. <muchter> Off the burkey geeking yeah. wait, wait. Spent blocks in the back Earthquakes and selling cracks oh, All my niggas in it act We send it out, we send it back All facts, no cap Put my hat to the back A hundred thousand in the back Look, eleven dollars an hour Ain't enough to live So I'ma go in every store And I'ma swipe this shit They tryna lock a nigga up And I'm like, fuck a bit Cause either way Mommy's still gonna Yeah. I just took 20 from the city, they like, who is you? A lot of niggas talking shit that they don't really do I'm about to turn my Air Force 1 into a Gucci shoe I'm about to turn my Timberlands into a Yeezy boot My president black, bent in his blue Got me dripping, got me glisten like I came out the pool I'm so exotic like I came out the zoo But I shout out the crew cool. I got a scope with a clear-out view Shorty said she like my demeanor And she look like a I'm off the perky Shorty know about what you sweet. says she like more to me. And she look like it. Can you take the heat? You can touch with your eyes only. I know you love. Class of the she like my demeanor, and she look like a heater. i'm off the Perky i'm Shorty why what she say she like my to